De Prinses en de Zeven Ridders Heel lang geleden leefden in een afgelegen deel van Rusland een tsaar en een tsarina. Ze woonden in een prachtig kasteel van witte stenen en ze waren er erg gelukkig. Het kasteel lag op een soort eilandje midden in een rivier. Het kasteel was alleen te bereiken over een smalle ophaalbrug die bij zonsondergang werd opgetrokken. De rivier zocht zijn weg door uitgestrekte velden... en verdween in de verte tussen de hoge bomen van een duister woud. Als het winter was, leek het ijs van de kronkelende stroom net een spiegel. En op warme zomerdagen glinsterde het water als vloeibaar kristal. Als de Tsarina vanuit haar torenkamer uitkeek over de velden... kreeg ze tranen in haar ogen van geluk. Ze hield veel van het land waar ze woonde met haar man... Maar soms ging er een rilling door haar heen. Dan huiverde ze bij de gedachte dat zoveel geluk niet eeuwig zou kunnen duren. En op zekere dag leken haar voorgevoelens uit te komen. Het land was in oorlog geraakt en de tsaar moest aan het hoofd van zijn leger oprukken tegen de vijand. De dappere tsaar had zijn wapenrusting aangetrokken, was op zijn paard gesprongen en galoppeerde naar de hoofdstad. Zijn jonge vrouw, de tsarina, bleef treurig achter in het kasteel. Dagen en weken gingen voorbij zonder dat ze iets hoorde van haar man. Elke dag tuurde ze uit het venster, maar niemand naderde het kasteel. De kasteeltuin stond vol voorjaarsbloemen, maar de tsarina zag ze niet. Het werd zomer en de grote zonnebloemen bij het tuinhuisje draaiden hun goudgele hoofdjes in de richting van de zon. Maar de Tsarina had er geen oog voor. Toen kwam de herfst met zijn hevige stormen die de bladeren van de takken rukten en de aarde bedekten met een rood en geel tapijt. Nog stond de Tsarina voor het venster en staarde in de verte. Niet lang daarna begon het te vriezen. Aan het prieel achter in de kasteeltuin tinkelden de ijspegels. En in het midden van de eerste winternacht, toen er een dikke laag sneeuw was gevallen die alles met een wit kleed had bedekt, klonken door het stille kasteel de zachte kreetjes van een pasgeboren kindje. De Tsarina had het leven geschonken aan een dochter. Het kleine meisje had oogjes die zo blauw waren als de hemel op een heldere zomerdag. En krulletjes in de kleur van goudgeel graan. Klein lief winterkindje, fluisterde de Tsarina ontroerd. Wie zal zeggen of je nog een vader hebt? Die gedachte was meer dan haar arme hart kon verdragen. En toen de eerste bleke zonnestralen de kamer binnenvielen... bleven ze rusten op het trieste gezicht van de gestorven Tsarina. Die morgen klonk vanaf de torens van het Witte Kasteel het sombere geluid van de doodsklokken. En over de houten ophaalbrug daverden de paardenhoeven toen boodschappers uitreden om het droeve nieuws aan de tsaar te gaan melden. Toen het bericht hem had bereikt, sprong de tsaar in het zadel. Zonder zich enige rust te gunnen, reed hij terug naar het kasteel. Dwars door de stille wouden ging het... en over de hardbevroren grond van de steppen... waar de hoeven van zijn paard... vonken sloegen uit het ijs. Maar toen hij ten slotte bij het kasteel aankwam... was zijn beminde Tsarina al begraven. In een kanten wiegje huilde een klein prinsesje... om een moeder die nooit zou komen. En toen waren de jonge Tsaren... zijn blonde dochtertje alleen... in het grote witte kasteel. De jaren gingen voorbij... Het kleine meisje groeide op en werd een vrolijk kind, dat voor haar vader een grote steun was. Weer gingen de jaren voorbij. Het kind was een jong meisje geworden. Uit de verre omtrek kwamen de prinsen om haar hand te vragen. De dapperste van allen, de knappe prins Igor, wist haar hart te winnen. Intussen was de tsaar zich steeds eenzamer gaan voelen, en op zekere dag besloot hij te hertrouwen. De nieuwe Tsarina was een beeldschone vrouw, maar ze was koel cool en trots en in haar hart was geen plaats voor de jonge prinses. Op zekere morgen, toen donkere wolken dreigend langs de hemel joegen, sloop de Tsarina naar een kleine verborgen kamer in een van de torens. Van achter een nachtzwart fluwede gordijn haalde ze een zilveren spiegel tevoorschijn die ze voor zich op de grond zette en zoals ze al meermalen heimelijk had gedaan zong ze met haar kille stemmen wonderlijk lied Toverspiegel aan de wand ben ik de mooiste van het land Maar anders dan de keren waarop de spiegel haar de mooiste had genoemd gebeurde er nu iets waarop de vorstin niet had gerekend De spiegel besloeg en terwijl buiten de donder kraakte en blitsemflitsen langs de hemelschoten, klonk in de kleine torenkamer het antwoord van de toverspiegel. Het mooist is zonneklaar, de dochter van de tsaar. Toen ze dat hoorde, slaakte de tsarina een kreet van woede. Dorina haar kamermeisje kwam angstig toesnellen Dorina, kreiste de Tsarina buiten zichzelf van woede Ga de prinses halen, neem haar mee naar het bos en bind haar vast aan een boom Dan zullen de wolven haar vannacht verscheuren Het kamermeisje smeekte de Tsarina niet zo wreed te zijn Maar de beledigde vrouw liet zich niet vermurden De prinses die het gewaagd had mooier te zijn dan zij Zou nog diezelfde nacht moeten sterven haar tranen met moeite bedwingend ging Dorina naar de prinses toe en met trillende stem zei ze De wijs staat vol met bloemen prinses, laten we naar buiten gaan om kransen te vlechten. De jonge prinses stemde dadelijk toe en zo gingen de twee meisjes op weg. Al plukkend waren ze bij de rand van het bos gekomen. Het was al laat geworden. Over het gezicht van Dorina stroomden stille tranen. Wat is er, Dorina? Waarom heb je verdriet? vroeg de prinses verschrikt. En snikkend vertelde het meisje wat de Tsarina haar had opgedragen. Nee, nee, laat me toch gaan, Dorina, jammerde de prinses. Ik red me wel in het bos, maar bind me alsjeblieft niet vast. Dorina, vol medelijden met de ongelukkige tsarendochter, keerde terug naar het kasteel. Ze vertelde de Tsarina dat ze de prinses in het bos uit het oog had verloren... en dat ze waarschijnlijk al door de wolven was verscheurd. Intussen had de prinses geruime tijd angstig rondgedoold... totdat ze aan de rand van het bos een lichtje ontdekte. Toen ze dichterbij kwam, bleek het een huisje te zijn... waar boven de voordeur een lantaarn brandde. Zou ze hier onderdak kunnen krijgen voor de nacht? De jonge prinses aarzelde. Wie zou hier wonen? Ze vatte boet en klopte op de lage houten deur... maar niemand kwam opendoen. Nog eens liet ze de klopper vallen... maar ook toen gebeurde er niets. Het zag er dus naar uit dat er niemand thuis was. De prinses huiverde. Ze kon toch niet de hele nacht daar blijven staan? Voorzichtig duwde ze tegen de deur die krakend meegaf. Binnen in het huisje was het doodstil... Het vuur in de haard gloeide zwak onder een dikke laag as... en het licht van de maan wierp een geelachtig schijnsel op de lange houten tafel... die voor zeven personen was gedekt. De bewoners van het huisje komen straks zeker thuis... dacht de prinses toen ze de gedekte tafel zag. Maar wat zullen ze dan koud hebben? Ijverig begon ze het vuur op te poken... en al gauw werd het behagelijk warm in het huisje. Wat een rommel is het hier, dacht de prinses toen ze wat beter om zich heen keek. Ik zal het maar eens vlug wat gezelliger gaan maken. Ze ruimde de kamer op, schoof de gordijnen dicht en stak de kaarsen die ze vond aan. Toen keek ze tevreden om zich heen. Dat is mooi opgeknapt, zei ze in zichzelf. En ze geeuwde, want ze had slaap gekregen. Haar oog viel op een trap in een hoek van de kamer. En toen ze een beetje aarselend naar boven was geklommen... vond ze er een zoldertje met op de grond een stroommatras. Moe als ze was, strekte de prinses zich uit op het stro... en het duurde niet lang of ze was in een diepe slaap verzonken. Ze wist niet hoe lang ze had geslapen... maar plotseling werd ze wakker van het geluid van voetstappen. Geschrokken hield ze haar adem in. Wie zou dat kunnen zijn? Een hevige angst snoerde haar keel bijna dicht. Ze moest vluchten, nu meteen. Maar op het ogenblik dat ze bevend de buitendeur openrukte, zag ze zeven sterke jonge ridders die haar met verbaasde ogen aankeken. Te laat, dacht de prinses van Hopig. Wat zullen ze met me gaan doen? Met knikkende knieën deed ze een stapje achteruit... en haar stem trilde toen ze zei... Neemt u me niet kwalijk, edele ridders, dat ik uw huis ben binnengedrongen. Maar ik was in het bos de weg kwijtgeraakt. En omdat ik bang was voor de wolven, ben ik hier binnengevlucht. Er was niemand, dus kon ik ook geen toestemming vragen. Maar nu zal ik u niet langer lastigvallen. Ik ga dadelijk naar het bos terug. De jonge ridders hadden verwonderd naar haar geluisterd. Waarom zou je weggaan, lief meisje? zei de een. We zullen je echt geen kwaad doen. Het is toch veel te gevaarlijk in het bos, zei de tweede. We sturen je echt niet weg, hoor. Integendeel, je moet bij ons blijven, merkte de derde op. Dan kun je ons huisje houden als we weg zijn. En we zullen je beschouwen als ons eigen zusje. De jonge prinses straalde van blijdschap. Dat wil ik heel graag, riep ze, terwijl ze in haar handen klapte. Heel hartelijk bedankt. En zo nam de prinses haar intrek in het huisje van de zeven ridders. Ze veegde en poetste tot alles er blonk als een spiegel. Ze waste en kookte en zorgde voor het vuur in de haard. Ze plukte bloemen en wilde aardbeien, speelde met de eekhoorns en zong met de vogels. En ze was er volmaakt tevreden. Maar soms dacht ze aan het Witte Kasteel, aan haar vader en aan prins Igor... Dan wilde de slaap niet komen en als het morgen werd waren haar ogen dof van verdriet. Intussen leidde de Tsarina in het Witte Kasteel een tevreden bestaan. Ze was ervan overtuigd dat de prinses was omgekomen. Niemand, niemand in het land kon in schoonheid met haar wedijveren. Bij die gedachte verscheen er een akelig lichtje in haar ogen... En om haar mond krulde zich een wrede glimlach. Ze zou het de spiegel nog eens vragen, besloot ze. En op zekere dag sloop ze de trappen op naar de kleine torenkamer. De spiegel stond er nog steeds, verborgen achter de fluwelen doek... die de Tsarina met een snelle beweging wegrukte. Toverspiegel aan de wand, ben ik de mooiste in het land? vroeg ze met haar hoge stem... En toen was het alsof alle vogels buiten ophielden met zingen... terwijl de zon zich verborg achter de wolken. De Tsarina huiverde. Plotseling was ze niet meer zo zeker van het antwoord dat de spiegel zou geven. Het volgende ogenblik werd haar vrees waarheid. Want de spiegel antwoordde... ''Het mooiste is zonneklaar, de dochter van de tsaar. Zij is nog steeds in leven bij de Ridders Zeven.'' En het leek wel of de toverstem daar zachtjes om moest lachen. De ogen van de Tsarina schoten vuur van woede. Ze stampte met haar voet op de grond en mompelde de gemeenste verwensingen. In plaats van de mooie vrouw die ze geweest was, leek ze wel een lelijke heks. Hoe is het mogelijk, verzuchtte ze. Niemand kan toch een nacht in het bos overleven. Het is daar koud en gevaarlijk. Als de wolven je niet te pakken krijgen, sterf je wel van angst. Verslagen liet het Sarina zich vallen in de oude stoel die in een hoek van het kamertje stond. Ze wilde de hele toestand eens goed overdenken. Er moet een oplossing voor zijn, dacht ze. Misschien heeft iemand haar leren toveren. Misschien is ze bij een heks die machtiger is dan ik en die het goed met haar meent, anders kan het bijna niet. Het was al avond geworden toen de boze Tsarina de torenkamer verliet om naar haar eigen vertrekken te gaan. Aan haar gezicht te oordelen was ze niet veel goeds van plan. Wie goed luisterde kon haar horen mompelen. Deze keer zal ze me niet ontlopen. De raven op de toren kraste schor en in het licht van de ondergaande zon werd het kasteel bloedrood gekleurd. De volgende morgen, in alle vroegte... verliet een stokoude vrouw het Witte Kasteel. Goedemorgen, vrouwtje, zei de wachtpost die ze passeerde. Je bent al vroeg op pad. Hij hield haar voor een van de marktvrouwen uit het nabijgelegen stadje... die de kasteelbewoners regelmatig van verse groenten voorzagen. Soms, als het weer slecht was, brachten ze de nacht door op het kasteel. Een erg beste bui heb je zeker niet... ...ging hij verder toen het zwaar gesluierde vrouwtje zonder iets te zeggen langzaam schuivelde. Je kunt toch op zijn minst iemand wel morgen wensen? En verontwaardigd over zoveel onvriendelijkheid aan het begin van een nieuwe dag... ...begon hij aan zijn ronde. Het oude vrouwtje was snel doorgelopen. Ze liep het pad af dat langs de oever van de rivier naar het donkere bos in de verte leidde. Deze keer zal ze me niet ontlopen, mompelde ze... Haar stem leek merkwaardig veel op die van de boze Tsarina. Enkele uren later, toen de zon al hoog aan de hemel stond en de ochtendnevel was verdwenen... verscheen de oude vrouw bij het hek van het huisje van de zeven ridders. Eindelijk, fluisterde ze, terwijl ze voelde of de sluier haar gezicht nog wel goed bedekte. Maar toen ze haar hand op het toegangshek legde om het open te duwen... kwam er een luid blaffende waakhond op haar af. Geschrokken trok ze haar hand terug en deinsde achteruit. De nekharen van de hond stonden recht overeind. Hij gromde naar de vrouw en liet zijn tanden zien... terwijl zijn ogen gloeiden van haat. Ga weg, hond, Siste de vrouw. Maak dat je wegkomt maar de hond bleef staan waar hij stond en scheen niet van plan te zijn om weg te gaan. Integendeel, hij bleef de bezoekster dreigend aankijken en blafte zo hard hij kon. Zokolka, zokolka, klonk een stem uit het huisje. Kom dadelijk hier! Maar de hond bleef waar hij was. Het leek wel alsof hij voelde dat de oude vrouw niet te vertrouwen was. Sokoka, wat is er toch? Waarom sta je zo te blaffen? De deur van het huisje ging open en op de drempel verscheen de jonge prinses. Verbaasd keek ze naar de hond die jankend naar haar toe kwam rennen... en toen weer luid blaffend naar het hek toe liep. Zolkoka, begon ze. Maar toen zag ze ineens het oude vrouwtje staan. Moest je daarom zo blaffen, zei ze bestraffend tegen de hond... Die was voor haar gaan staan, alsof hij haar wilde beschermen. Foei toch, om een oude vrouw zo te laten schrikken. De trouwe hond maakte een kreunend geluid en keek haar niet begrijpend aan. Hij wilde haar alleen maar waarschuwen. Wat komt u doen, grootmoedertje? vroeg de prinses aan het oude vrouwtje. Kan ik u ergens mee helpen? Ze was nieuwsgierig waar de bezoekster vandaan kwam. Er kwamen nooit mensen in dit gedeelte van het bos... De oude vrouw had iets uit haar boodschappentas gehaald. ''O oh nee, lief meisje,'' zei ze, ''ik heb niets van je nodig. Integendeel, ik kom je iets brengen.'' En toen liet ze haar een glanzend rode appel zien. ''Kijk eens, meisje, wat een mooie appel. Hij is heerlijk sappig. Je zult hem vast wel lekker vinden.'' Ze stak haar hand uit om de appel aan de prinses te geven. Maar de hond nam een sprong om hem te grijpen en het meisje kon de appel nog maar net op tijd opvangen. Dank u wel, grootmoedertje. Wat een prachtige appel, zei de prinses blij. U komt zeker wel van ver. Wilt u niet even uitrusten? Het oude vrouwtje had zich echter al omgedraaid, <tie> grinnikte ze tevreden. En dat is tenminste gelukt. Grootmoedertje, grootmoedertje, riep de prinses. Maar de oude vrouw keek niet eens om. Ze verdween in het bos en sloeg later de weg in die naar het witte kasteel leidde. De prinses was weer naar binnen gegaan. Wat een eigenaardig vrouwtje was dat, dacht ze. Ze wilde niet eens een praatje maken. Maar toch is het erg aardig van haar dat ze die appel heeft gebracht. Hm, mm, wat rook die lekker. Zou ze hem nu al opeten... Nee, ze zou wachten tot ze klaar was met haar werk. Hoewel, een klein hapje, alleen maar om alvast te proeven. Ze koude, slikte en viel neer op de harde grond. En ze bewoog niet meer. Toen de zeven ridders die avond laat thuis kwamen, zat de hond sokolka droevig te janken op de drempel. Hevig ongerust gingen de ridders naar binnen en vonden de blonde prinses op de grond liggen. Zusje, zusje, word toch wakker, riep de jongste ridder wanhopig uit. Maar het meisje bewoog zich niet. De zeven ridders knielden zwijgend neer en waakten de hele nacht bij de prinses. Zodra het ochtend was geworden, legden ze haar in een kist van kristal en droegen haar op hun schouders naar een afgelegen spelonk. Daar hingen ze de kist op aan vier gouden kettingen, sloten de ingang af met een steen en liepen met gebogen hoofd terug naar huis. Op de avond dat Dorina, het kamermeisje van de Tsarina, met de boodschap was gekomen dat de jonge prinses in het bos was verdwaald, was prins Igor op zijn paard gesprongen om haar te gaan zoeken. Urenlang had hij rondgedwaald Maar het leek alsof het woud zich steeds dichter om hem heen sloot Ten slotte kwam hij op een open plek in het bos Die baden in het zonlicht Zon, goede zon Riep prins Igor wanhopig uit Jij die de hele wereld kunt overzien Vertel me toch Heb je de dochter van de tsaar ergens gezien Ze heeft haren die glanzen als jouw stralen Nee, jonge prins, ik heb haar niet gezien. Wacht tot de nacht komt en vraag het aan de maan. Prins Igor wachtte tot het donker werd. En toen de maan met haar gevolg van sterren aan de hemel verscheen, strekte hij zijn armen uit en riep smekend, maan, goede maan, jij die de woestijnen ziet en je stralen laat vallen op het schuim van de zee. Vertel me toch, heb je de dochter van de tsaar ergens gezien? Haar huid is zo blank als het licht van jouw stralen. Nee, jonge prins, ik heb haar niet gezien. Maar rijd naar de heuvels en vraag het aan de wind. Prins Igor sprong op zijn paard en reed in vliegende vaart naar de top van de berg waar het altijd waaide. De bomen swiepten hun kromme takken heen en weer. Het schrale gras lag plat op de grond... en de wind gierde fluitend om de rotsen... zodat de sneeuw opstoof en Igor bijna verblind werd. «Wind, wind, machtige wind!» schreeuwde prins Igor in een poging het bulderend geraas te overstemmen. «Jij die langs de hemel jaagt en overal op aarde vrij toegang hebt... heb jij de dochter van de tsaar ergens gezien? Haar stem is als de fluistering van een zomerbries.» Wervelend zuiste de wind om hem heen. Ja, jonge prins, vloot hij, ik heb de dochter van de tsaar gezien. Aan de voet van de berg in een afgelegen spelonk ligt ze in een kist van kristal die ik laat wiegen met mijn adem. Prins Igor was zo wit geworden als de sneeuw op de top van de berg. Hij sprong op zijn paard en daalde de helling af zo vlug hij kon. Bij de spelonk aangekomen, wentelde hij de steen van de ingang weg en liep naar binnen. Daar zag hij zijn geliefde prinses liggen in de kist van kristal... die zachtjes aan de gouden kettingen heen en weer schommelde, zoals de wind had gezegd. De prins was buiten zichzelf van verdriet toen hij de prinses zo bewegingloos zag liggen. Waarom houd je haar gevangen, kist van kristal, riep hij smartelijk uit... En overmand door verdriet sloeg hij met zijn zwaard op de kist. Het glas van het deksel brak in duizend stukken en het volgende ogenblik sloeg de prinses haar ogen op. Waar ben ik? vroeg ze zachtjes. En hoe kom ik hier? Maar prins Igor legde zijn vinger op zijn lippen, tilde haar in zijn armen en droeg haar naar buiten het zonlicht in. Daar zette hij haar op zijn paard en toen ging het in volle galop naar het witte kasteel. De boze Tsarina die voor het venster stond en de prinses stralender en mooier dan ooit naar huis zag terugkomen, knarsen tanden van woede. Ze sloop weg door een achterdeur en niemand heeft haar ooit teruggezien. De tsaar sloot de twee jonge mensen in zijn armen. Tranen van dankbaarheid drupten in zijn baard. Korte tijd later werd de bruiloft gevierd met veel pracht en praal. Er waren meer dan duizend gasten uitgenodigd en de wijn vloeide rijkelijk. Ook de zeven ridders brachten een dronk uit op de gezondheid van het jonge bruidspaar.